Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. In Erika in Drenthe heeft een grote brand gewoed in een tuinbouwbedrijf. Rond half tien kreeg de brand weer een melding van een woningbrand. Maar al snel bleek de brand veel groter te zijn. Hulpdiensten uit heel Drenthe rukten uit om te assisteren. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Blussen duurde tot ver na middernacht. En uit meting is gebleken dat er geen asbest is vrijgekomen. Het is al de derde brand in korte tijd in Erika en omgeving. Vorige week werd in het centrum van Erika de bibliotheek verwoest door een brand. En eind maart ging in het naburige Klazinaveen een kassencomplex in vlammen op. In de Limburgse PVV-fractie is ruzie ontstaan over het bezoek... dat koningin Beatrix morgen brengt aan de provincie... samen met de Turkse president Gül. De twee PVV-gedeputeerden hadden zich afgemeld voor een lunch... volgens Dagblad de Limburger onder druk van Wilders. Maar bij nader inzien hebben ze besloten er toch bij te zijn. De Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen vindt dat onbegrijpelijk... omdat Gül eerder Geert Wilders een islamofoob heeft genoemd. Een van de PVV-gedeputeerden, Krebber, zegt dat hij dacht... dat alleen de Turkse president zou komen. Maar nu ik hoor dat ook de koningin er is, heb ik mijn afspraken verzet, zei Krebber. Telecombedrijf KPN stopt per direct met de kortingsactie 50% korting voor 100% Nederlanders. Enkele in Nederland wonende Fransen hadden bezwaar gemaakt... omdat ze geen gebruik konden maken van de kortingsactie voor mobiele abonnementen. Mensen die geen Nederlands paspoort hebben of een verblijfsvergunning tot een jaar... kwamen niet in aanmerking voor het abonnement. PvdA-Europarlementariër Boskoert had de kwestie bij KPN aangekaart. De Europese Unie mag en moet het niet uitmaken wat je nationaliteit is als je een mobiel abonnement wilt afsluiten, zegt Boskuurt. KPN zegt dat er een fout is gemaakt... en biedt iedereen excuses aan die daar hinder van heeft ondervonden. Als de winkels weer opengaan... is het probleem bij dit abonnement opgelost, zegt KPN. Het weer overdag is het eerst op veel plaatsen droog... maar in de loop van de dag ontstaan steeds meer buien... staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind... en het wordt vandaag zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 18 april. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Elke week bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Naast mij zit Diederik van Zessen en mijn naam is Ingelo Stol. Het komend uur hoort u. Dat de Armenen niet blij zijn met het 400-jarig bestaan tussen de Turks-Nederlandse handelsbetrekkingen. De nieuwste rage in Zuid-Afrika die te maken heeft met kleding verbranden. En onze minister van Volksgezondheid Edith Schippers live vanuit het Caribisch Nederland. Volgende week wordt in de Tweede Kamer overgenomen, wordt het eigenlijk overgenomen door jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dan vindt namelijk het Nationaal Jeugddebat plaats en 150 jongeren gaan dan debatteren met kabinetsleden. Het Nationaal Jeugddebat is een project van NJR, beter bekend als de Nationale Jeugdraad. Uh, dit uur zit de voorzitter van NJR bij ons in de studio om te spreken over het jeugddebat, over andere projecten en over jeugdbeleid in het algemeen. Andrea Bos, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet de NJR eigenlijk als er geen nationaal jeugddebat is? NJR is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties. 36 op dit moment en dat varieert van vakbonden, zeven jongeren tot duurzame organisaties en alles wat daartussenin zit. En wat we doen is dat we graag willen dat jongeren in Nederland de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Te ontdekken waar ze goed in zijn en dat ook weer voor anderen, hè, de anderen mee te helpen. Mm -hmm. En dat doen we door projecten te organiseren zoals het nationaal jeugddebat. Maar ook uh, zijn we bezig met beleidsbeïnvloeding, zorgen dat beleid zo is ingericht dat jongeren daadwerkelijk die kansen krijgen. En waarom, wilde jij nou, waarom dacht jij nou ooit ik wil voorzitter van de NJR worden? Ik ben ooit zelf begonnen als deelnemer bij het Nationaal Jeugddebat toen ik 14 jaar was. En heb dat als een hele bijzondere ervaring hè, beschouwd dat ik in de Tweede Kamer mocht zitten en mocht praten met ministers enzovoort. Daarna ben ik vrijwilliger geworden en eigenlijk zo doorgegroeid dat ik op een gegeven moment dacht van nou hey misschien eens besturen. Is dat ook wel een goed idee? En, en waar bestaan je werkzaamheden uit? Is het een fulltime baan? Nee, het is part-time, uh, hoewel in praktijk ben ik er eigenlijk wel fulltime mee bezig. Uh, het is heel gevarieerd. Hè. Soms ga ik met projecten mee, soms denk ik mee in acquisitie. Uh, soms ben ik met beleid bezig en de jeugdzorg speelt van alles. Uh, soms ben ik bij een congres waar ik spreek of gewoon aanwezig ben. Het is uh, heel afwisselend. En kom je dan eigenlijk nog wel een beetje aan studeren toe? Uh, nou ja, ik heb net mijn bachelor afgerond en dat is allemaal goed gelukt. Maar je moet wel uh, goed kunnen plannen. Dus geen langste weerboetes nog nee, uh, voor jou? Nee, dat valt uh... gelukkig mee, ja. Je liet het net ook al even vallen en in jullie werkplan viel het me ook al op... dat lobby zo'n belangrijke rol speelt. Waar lobby jij voor? Nou, we zijn onder andere op dit moment heel actief met de jeugdzorg. Ik weet niet of, of jullie daarvan weten, maar er vindt een hele stelselwijziging ja, plaats. Ja, he, dat ja. jeugdzorg gaat naar de gemeente. Nou, dat kan heel veel kansen bieden, maar het is wel belangrijk dat jongeren he, bijvoorbeeld, kunnen meepraten in, in hun instelling waar ze bijvoorbeeld zitten. Waarom is dat zo belangrijk? Uh, nou, het, is, he, het is een, een recht. He. Alle kinderen hebben recht om mee te praten uh, over hun eigen omgeving. Ook omdat zij natuurlijk als er ervaringsexperts daar ook... Het beste kunnen zeggen hè, wat zij anders zouden willen zien. En we vinden het dan heel belangrijk dat het niet zo is dat als je in gemeente A woont... dat je wel mag meepraten en gemeente B dat dat niet geregeld is. Dus als die, die zorg voor jongeren naar gemeenten gaat, vinden wij het wel heel belangrijk... dat jongeren nog steeds, hè, dat die rechten wel gewaarborgd worden. Zouden jongeren zonder jullie minder inspraak hebben in Nederland, denk je? Nou, wij doen daar heel veel op en dat is zeker belangrijk dat dat gebeurt. Ja, zo meteen gaan we het daar nog verder over hebben. Ook zo meteen even over dat jeugddebat. Want de Tweede Kamer wordt echt overgenomen dan hè? Ja, dat klopt. <laughs> dat vind ik heel interessant om, uh, om het zo meteen even over te hebben. Maar nu eerst uh, is hij bij ons aangeschoven, onze eigen krantenjongen, Martijn Middel. Voorkant overzicht. We beginnen met spits. Het is slecht gesteld met het niveau van leerkrachten op de basisschool. Staat in die krant een op de zeven Nederlandse meesters en juffen. Heeft niet genoeg basisvaardigheden. En veel scholen presteren beneden de maat. De krant baseert zich op nieuwe cijfers van de onderwijsinspectie. De conclusie? Vooral in Flevoland en Groningen gaat het niet goed.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 zwak dan in de rest van Nederland. Honderdduizenden Nederlanders gaan de komende tijd fors meer betalen... voor de verzekering voor hun huis. Volgens het AD gaan veel huiseigenaren zeker 30 euro per jaar meer neertellen... voor hun opstalverzekering.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 premies met 5 tot 8 procent. Het hoofdredactioneel commentaar van De Telegraaf... ...besteedt aandacht aan de moord op het 15-jarige meisje Wincy Hou. Ze werd begin dit jaar in de deuropening van haar ouderlijk huis... ...door een tiener doodgestoken proces tegen de verdachte wordt in het openbaar behandeld en dat is opvallend. Normaal gesproken worden jeugdigen achter de deuren berecht, maar volgens de rechtbank in Arnhem verheist het maatschappelijk belang dat de zaak in openbaarheid wordt behandeld. En volgens de Telegraaf is dat ook terecht. De moord schokte de rechtsorde en er wordt voor gesproken van de eerste Facebook moord in ons land. De 15-jarige jongen die verdacht wordt van de moord op Wincy Howe zou daar namelijk toe zijn gezet via internet door een andere jongen en een vriendin van het slachtoffer. In de voor de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 Robots als gevangenenbewaarders. Het klinkt als science fiction, maar als je in Zuid-Korea in de cel terechtkomt... is er een kans dat een stuk elektronica ervoor zorgt dat jij gewoon rustig in de cel blijft zitten. De anderhalf meter hoge mechanische cipiers lopen sinds kort rond... in de gevangenis van Pohang in het zuidoosten van het land...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 Het gaat voorlopig om een proef dat het experiment moet uitwijzen... of robotsiepiers uiteindelijk de taken van bewaarders van vlees en bloed kunnen overnemen. Daarnaast wil de gevangenis kijken of ze op deze manier de veiligheid kunnen verhogen... en de werklast van bewaarders in slechte omstandigheden te verlichten. Dat en meer. Leest u morgenochtend of over een paar uur in de ochtendbladen. Zometeen bij Nu al wakker gaan we bellen met Zuid-Afrika... want daar is een hele vreemde hype aan de gang. Nu is Joan Franka, Zij gaat voor ons zingen op het Songfestival You and Me. You were three, we were dancing in the street, and you looked just like an angel. You looked up beside the sky, saw the birds, and wondered why they could fly away so high. In the morning, I would wake, and my heart just gave away to play in your backyard. God, I'll tell you I love you so And I couldn't wait to see you again It's you and me and everybody else Van Joan Frank. Ze gaat voor ons zingen in de hoofdstad van Azerbeidzjan. En dat is een leuke vraag voor thuis. Hoe heet de hoofdstad van Azerbeidzjan? Baku, toch? Ja, Baku. Heel erg goed. Ja, ja, een <laughs> ik goed had het niet aan mijn hoofd geweten, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nog een moeilijk woord voor je. Izi Ik zal het nog een keer zeggen. Izik Hoeteen. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar vermoedelijk heeft u er ook nog nooit van gehoord. En het, maar, het kan zomaar de opvolger zijn van de Banga-lijsten. Een nieuwe trend die de oorsprong heeft in Zuid-Afrika. Antje Tilstra verbleef daar de laatste weken en praat ons bij. Goedemorgen, Antje. Hallo. Wat is het nou, Izik Hoeteen? Ja, het is eigenlijk een fenomeen dat al in de suburbs van Johannesburg uh, vorig jaar al een raadje was. Maar nu zit ook in de townships van Kaapstad. En het zijn eigenlijk jongeren die uit de arme gezinnen komen die. Echt dure merkkleding dragen en duurde de drank, zoals whisky of cider drinken. En dan naar een hippe feesten gaan om daar uh, dance battles te houden. Op, uh, op Zuid-Afrikaanse muziek natuurlijk. En tijdens die battle uh, maken ze hun kleding langzaam kapot. Dus de dure kleding die ze dan al aan hebben. En als ze het feestje dan echt gezellig vinden, dan kunnen ze het zelfs in de nood krijgen om, uh, om die dure kleding ook nog uh, te verbranden. Maar, maar ze zijn heel arm en hebben ze dure kleding en dan verbranden ze ze? Ja. Waarom? Dus... Ja. ja, dat vroeg ik mij dus ook af. Maar ik heb al een aantal bewoners uit de townships gevraagd, en ze weten dat het bestaat. En hebben er ook wel eens uh, een paar van die uh, Isocontains gezien. Maar um, ja. Sommigen weten eigenlijk ook helemaal niet waarom ze het doen, en, um, want volgens hem kunnen ze die dure leefstijl wel be betalen, want er wonen namelijk ook heel veel mensen gewoon uit de middenklasse in een township. En, maar um, ja, de een denkt dat ze er gewoon mooi uit willen zien, want dat wil elke jongen. Maar een ander zegt dat het eigenlijk, um, uh, eigenlijk heel veel te maken heeft met het verkrijgen van respect en, um, en het heeft ook te maken met status en vooral met groepstuk. De jongeren die willen indruk maken alsof die dure kledingen me helemaal niks doen. En um, ja, het heeft eigenlijk grotendeels te maken met nihilisme terwijl ze heel arm zijn. Maar waarom gebeurt het alleen bij jongens? Uh, nee, het gebe uh, gebeurt ook wel bij meiden, maar vooral bij jongens. Ja, dan wordt het ook een soort striptease natuurlijk, hè? <laughs> ja. Ja, nou, ze doen het, die, die jongens die het doen, die doen het volgens mij vooral om indruk te maken op de meisjes, want die worden er ook helemaal gek van. Maar het klinkt ook wel een beetje gewelddadig. Gaat het gepaard met geweld? Nee, nee, dat doen we niet. Uh, ze dansen eigenlijk alleen maar en uh, het is eigenlijk gewoon een groep die, uh, die volgens de bewoners gewoon behoort tot de cultuur. Maar eigenlijk is het dan best wel een onschuldige raadje toch? Ik bedoel, als we het vergelijken met de Banga lijsten, dat is een levenslang bedreiging natuurlijk voor die meisjes die later gaan solliciteren. Maar ja, als zij dure merkkleding willen dragen, ze kapot willen scheuren en willen verbranden, ja, dan moeten ze toch zelf weten of niet? Eh uh, ja. Ja, eigenlijk wel, maar het heeft wel gevolgen ook voor de ouders. Want het uh, komt dus, uh, ja, het is eigenlijk uh, overgewijd uit Johannesburg. En daar was eigenlijk al bekend dat uh, de ouders, die werden echt onder druk gezet om dus die dure kleding uh, voor hen te betalen. En als je nagaat nou dat, ja, in Kaapstad bijvoorbeeld heeft uh, 40% van de bewoners moet leven van. Minder dan 160 euro per maand. En die kleding die ze dragen, dat, is, dat zijn ook gewoon broeken net zoals hier dure kleding is. Meer dan 100 euro en truiven meer dan 100 euro en schoenen meer dan 100 euro. Dan kun je nagaan dat het mm -hmm. best wel gevolg heeft voor die ouders. Ja, je zou zeggen dat misschien geïmpregneerde kleding of zo dat ze dat moeten gaan doen. Wat gewoon uh, daarna weer uh, te dragen is, als je het in de fik hebt gestoken. Ja, dat vinden ze denk ik niet zo stoer. Dat, nou ja, dat is waar. Maar ja, goed, als, als Nike ermee komt of zo'n uh, zo soort uh, stoelmerk, dan, dan kan het natuurlijk altijd nog. Uh, denk je dat het een grote trend kan gaan worden in Zuid-Afrika en misschien zelfs overwaaien naar Europa? Oh, dat. Denk ik eigenlijk niet, want uh, het heeft eigenlijk echt dus, wat ik net al zei, vooral te maken met dat ze juist zo arm zijn, dat ze dat niet willen laten zien. En dat ze dan maar heel dure kleding gaan dragen en net doen alsof uh, ze dat kunnen betalen en alsof die dure kleding hen niks doet. Ik denk dat dat dus niet echt iets is wat dan in Europa zal... Uh... Kunnen ik hoop het niet, ik zou het uh, erg duur vinden allemaal. Isocothane is dus een nieuwe trend in Zuid-Afrika... waar jongens tijdens het paringsritueel hun dure kleding in de brand steken. Wie weet slaat het over naar Europa, maar ik hoop het niet. Dank voor de toelichting, journaliste Antje Tilstra. Oké, okay, bedankt. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En deze ochtend hebben wij een studiogast. Andrea Bos is voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Organiseert aanstaande maandag het Nationaal Jeugddebat. En in dat, uh, tijdens dat debat wordt de Tweede Kamer dus echt volledig overgenomen he, door de jeugd. Ja, in plaats van de gebruikelijke Tweede Kamerleden zitten er 150 jongeren in de Tweede Kamer. En zij gaan in gesprek met bewindspersonen over voorstellen die ze zelf hebben gemaakt. En wat voor voorstellen zijn dat dan? Ja, er zijn een aantal thema's. Een van de thema's is bijvoorbeeld agressie tegen mensen met een publieke taak. Uh, perspectief op de arbeidsmarkt, economische crisis en duurzaamheid in het onderwijs zijn de thema's. En hoe komt het dat? Het, bedoelt, het zijn ook kinderen vanaf 12. Ja, dat klopt. Zijn ze al helemaal in, in dat verhaal van veiligheid en duurzaamheid? Dat weten ze allemaal al. Nou, er zit een heel voorbereidingstraject aan vast. Het begint bij de provinciale jeugddebatten. Uh, waar dan vervolgens uh, tien mensen uit elke provincie dan doorgaan naar het nationaal jeugddebat. Wat een behoorlijk representatieve afspiegeling is van uh, de Nederlandse jongeren. En vervolgens komt er een uh, voorbereidingsweekend en voorbereidingsdagen. En ze gaan zelf andere jongeren interviewen over die onderwerpen om zo weer input te krijgen. En op basis van die informatie uh, en op basis van de training en de voorbereiding maken ze dan hun eigen voorstel. En hoe gaat het daar dan in zijn werk? Nou, hebben we de hele dag is in feite opgesplitst in die vier. Vier thema's en mm -hmm. steeds is er één fractie. Hè, de fractie die met dat thema aan de slag is gegaan, die presenteren hun voorstel. En gaan vervolgens in debat met een bewindspersoon op dat thema. En dan hopen ze natuurlijk dat de minister of de staatssecretaris, een Tweede Kamerlid, dat hij straks een toezegging doet dat ze daadwerkelijk ja. met dat plan aan de slag gaan. Maar gaat het er ook daadwerkelijk zo aan toe als in een plenaire vergadering van de Tweede Kamer? Nee, het is wel een iets andere structuur. Het, is, hè, het gaat er echt eigenlijk om het debat tussen de fractie en het bewindspersoon. En niet dat ze elkaar hè, proberen... Mm -hmm. uh, ja. Maar, maar, je, maar je had het toch ook ja. over dat de minister uh, dan, dan wettoezeggingen uh, zal gaan doen. Wordt dat dan ook echt aangenomen? Ja, soms zijn er ministers die zeggen van, hé, hey, dit vind ik een leuk plan, hier ga ik mee aan de slag. Dat, dat gebeurt zeker. Ja. Maar nu heb ik ook gehoord dat dat wel eens gezegd is, van we gaan ermee aan de slag. Maar dan denken ze, het zijn jongeren, dus dan zeggen we gewoon, we doen het. En dan doen ze het alsnog niet, of mag dat niet? Nou ja, goed, daar zitten wij natuurlijk wel achteraan, hè, als zij wat... Toezeggen, dan gaan we zeker komende tijd proberen te zorgen dat, uh, dat er daadwerkelijk opvolging komt. Maar dat blijft dat lastig. Blijft nou, nou, ben je al zo druk in de voorbereiding. Je hebt vast al wel het idee dat er iets is wat, je, wat jullie er doorheen kunnen gaan drukken, als jongeren, of niet? Nou, dat laat ik echt aan de deelnemers over. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe goed zij het allemaal straks presenteren. Dus, maar er zitten zeker voorstellen tussen waarbij ze ook hè, die denk ik best wel realistisch zijn. Is er in het verleden zo'n voorstel geweest, toen je misschien zelf meedeed, ook met het jongerendebat? Nee, toen ik zelf meedeed, gingen we in gesprek met Donner. Maar Donner was toen niet, uh, niet heel enthousiast over stug, onze voorstellen. Stug dus was dat hij. is hem helaas niet geworden toen. Nee. <laughs> En, en er zijn dus hele trainingsweekenden geweest? Ja, er is een trainingsweekend en één of twee voorbereidingsdagen. Je hebt dat natuurlijk zelf ook meegemaakt toen je veertien was. Nu ja, dat ben je ja. Nou ja, zo'n acht jaar verder. Hoe kijk je daar nou op terug? Heb je er veel aan gehad? Ik heb er heel veel aan gehad. Hè. Helemaal als je, nou ja goed, ik was veertien. En op dat moment leer je echt van, oké, okay, debatteren, hoe doe je dat dan? Een voorstel, ook waar begin je? Hoe werkt een brainstorm? En hoe zorg je vervolgens dat het concreet wordt? Het zijn eigenlijk vaardigheden waar je ook daarna weer heel veel aan hebt. En dat maakt het ook zo waardevol. Je noemde net al de naam van uh, Mariette Hamer, die doet mee. Uh, welke politici uh, kunnen verder bevraagd worden? Ja, Mariette Hamer is voorzitter die dag. Uh, mm -hmm. Minister Spies is er. Uh, de Krom. En dan zijn er uh, Charlie Abtroot over de economische crisis mm -hmm. en Van Bochhoven uh, is kamervoorzitter van de vaste kamercommissie onderwijs, uh, onderwijs, cultuur en wetenschap geloof ik. En Veldhuizen van Zanten is uh, waarschijnlijk ook aanwezig. Dus ook een goed moment om te netwerken voor de jeugd als we nog eens een keer de politiek in willen. Nou ja, het is natuurlijk zeker goed om te laten zien wat je allemaal in huis hebt die dag. <laughs> en jij bent een soort van voorzitter, wat was jouw taak op die dag? Um, ik open en sluit uh, het, ja, de dag in feite en tussendoor zal ik de debatten samenvatten. Ja, dus voor jou ook nogal een flinke taak om het goed bij te houden. Zeker, ja. Nee, je bent al wel op de hoogte van alles wat er gaat gezegd worden ongeveer? Ik, ik heb de voorstellen gezien uh, en verder hangt het natuurlijk af van het debat. Hè. Ik kan natuurlijk samenvattingen niet van tevoren voorbereiden, maar dat uh, gaat vast goed komen. Want wat vond je van de voorstellen? Zijn ze sterk? Ja, ik denk dat er zeker, zeker goede voorstellen tussen zitten. En, uh, hè, ja, jongeren hebben echt wel gekeken op basis van de input die ze van... Hè, die interviews hebben gekregen van, hé, hey, waar is behoefte aan? De economische crisis hebben ze bijvoorbeeld... Hè, blijkt dat heel veel jongeren er eigenlijk nou, niet zoveel van afweten... niet zo goed weten wat er speelt. Nou, Dan heb, komen zij met een voorstel hoe we dat aan kunnen pakken. En ik denk dat dat heel concreet is en dat, uh, dat we daar zeker wat mee kunnen. Dus minister Pies, als je luistert, ze zijn er helemaal klaar voor. Precies. Ja, straks gaan we het nog hebben over wat jullie verder doen uh, als NJR. Ja, maar we gaan eerst naar onze verslaggever Cecile van der Gift. Want we hebben het nu ook al de hele tijd over aanstaande maandag. Dan is het Nationaal Jeugddebat en worden er ook een hoop vragen gesteld. Maar onze verslaggever Cecile Cecil, stelt ook elke week vragen. Want, en ook gewoon de vragen die u niet durft te stellen. Deze week heeft ze weer een bijzondere. De politieke begrippen links en rechts zijn helemaal ingeburgd in onze maatschappij. Maar waar komen deze begrippen eigenlijk vandaan? Om antwoord te krijgen op mijn vraag ben ik aan tafel geschoven bij Wouter van Wingerden, taaladviseur van onze taal in Den Haag. Wouter, waar komen de begrippen links en rechts zoals we ze vanuit de politiek kennen vandaan? Nou, dan moeten we kijken naar Frankrijk in de 18e eeuw. Um, in 1789 begon daar de Franse revolutie. En um, wat er bijvoorbeeld in die Franse revolutie gebeurde is dat er een parlement werd ingesteld... En het nieuwe aan dat parlement was dat er niet alleen de eerste stand... de geestelijke en de tweede stand, de adel, in zaten... maar ook de gewone mensen, de burgers, zeg maar. En dat werd dan de derde stand genoemd. En dat was zo ingedeeld in dat nieuwe parlement... dat die derde stand links van de voorzitter zat. Nou ja, daarmee is nog niet meteen uitgelegd wat dat links dan betekent... Maar ja, die derde stand, dat waren natuurlijk de mensen die eerst weinig te zeggen hadden. En die revolutie was juist bedoeld om de gewone mensen meer macht te geven en juist macht weg te halen bij het Koningshuis en de adel bijvoorbeeld. En dus de vernieuwingsinitiatieven, de verandering, dat kwam eigenlijk allemaal bij die linkerkant van dat parlement vandaan. En vandaar dat... Links eigenlijk een benaming is geworden voor bewegingen die in de politiek zitten om veel te veranderen in de maatschappij. Die de huidige maatschappij vol vinden zitten van misstanden. Ja, ze zijn dus niet tevreden met hoe het nu gaat. En daarom is links nou, in de loop van de 19e eeuw vooral een politiek begrip geworden. En daarmee natuurlijk ook rechts voor de behoudende kant. Eerder de partijen die dingen zoveel mogelijk willen laten zoals ze zijn of zoals we zich vanzelf ontwikkelen. En uh, de middenpartijen of de centrumpartijen die uh, een beetje tussenin zitten wel wat veranderen. Maar nou ja, een beetje evenwicht proberen te zoeken. Maar betekenen links en rechts nog steeds hetzelfde tegenwoordig? Ja, voor een deel nog wel. In elk geval de traditionele betekenis van uh, links dat progressief is... en rechts dat behoudend of conservatief is, dat zit er voor een groot deel nog wel in. Maar je ziet ook wel de laatste nou, tientallen jaren, of eigenlijk misschien nog wel recenter dat heel veel veranderingen die de linkse politieke partijen hebben gewild... dat die allang doorgevoerd zijn. Je hebt natuurlijk ongeveer een eeuw geleden veel meer burgerrechten gekregen. Bijvoorbeeld stemrecht voor iedereen, gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En al die, die idealen waar de linkse politiek naar heeft gestreefd... die zijn in de loop van de 20e eeuw grotendeels verwezenlijkt. En nu zie je juist in de politiek dat bijvoorbeeld verworvenheden... in. Nou ja, laten we zeggen ontslagrecht of uitkeringen, bescherming van de zwakkere mensen in de maatschappij... dat die eh, allemaal bereikt zijn en dat ze die nu juist willen behouden. En dan zie je dat bijvoorbeeld een partij als de SP, die toch behoorlijk links is... eigenlijk niet meer progressief genoemd kan worden. Die willen niet meer dingen veranderen en vernieuwen. Maar die willen juist behouden wat er allemaal al bereikt is. En als dan de omstandigheden veranderen, zoals je nu in die crisis merkt dan zie je dat ze uh, eigenlijk conservatief worden. Dus ze zouden eigenlijk rechts moeten gaan zitten? Ja, misschien wel. Ze zitten in inderdaad in het Nederlandse parlement links. Uh, dus die links-rechtsverdeling heb je in allerlei parlementen. Niet in alle landen, hoor, maar bijvoorbeeld wel in het Nederlandse parlement... en ook wel in het Europees parlement. Daar zitten inderdaad de linkse partijen aan de linkerkant van de voorzitter... en de rechtse partijen helemaal aan de rechterkant. Dus dat... Uh, dat ja, die... Figuurlijke betekenis die links en rechts hebben, die zie je vaak ook letterlijk weerspiegeld. Dus in de Tweede Kamer zitten de link linkse partijen links en de rechtse partijen rechts, begrijp ik nu? Ja, uh, het klopt bijna helemaal. Het enige grote verschil is dat, uh, ik heb gezien dat het CDA rechts van de VVD zit. Dus de VVD zit meer in het midden, terwijl de VVD vaak juist als rechtser wordt gezien. Maar verder klopt het wel. Dus de PVV zit helemaal rechts en de SP zit helemaal links. De politieke begrippen links en rechts zijn dus ontstaan in de Franse revolutie. De vooruitstrevende partijen werden links van de voorzitter gezet... en de meer behoudende partijen werden rechts van de voorzitter geplaatst. Anno 2012 wordt nog steeds van deze begrippen gebruik gemaakt. Maar of de scheiding nu nog wel zo duidelijk is, is voor mij nog maar de vraag. Heb je ook nog een vraag voor Ciciel? 0800-1121 gaat ze erachteraan. 0800-1121 wordt nu al wakker bij Radio 1. Waar de Turkse president Gül in het grootste deel van het land met gejubel is ontvangen... is er een klein deel iets minder blij met zijn komst. De Armeense, Turkse, Koerdische en Assyrische organisaties organiseren vandaag een demonstratie... waarbij aandacht wordt gevraagd voor mensenrechtsschendingen in Turkije. De protestactie is op het plein in Den Haag in de Armeense Uso De Simi is een van de organisatoren. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de spandoeken al klaar liggen? Uh, tot wel, maar even een correctie. Ik uh, spreek namens de Koerdische federatie. Oh, Inderdaad, excuse. wij organiseren dit samen met de Armeense federatie, maar ik spreek namens de Koerdische federatie. Dat is goed om te weten. Da wat staat er op jullie spandoeken? Staat dat er ook op? Nou, uh, nou zoals uh, zojuist werd meegedeeld. ja, Wij staan uh, zeker aan de linkerkant van de, van de president. Dus uh, wij willen graag aandacht vragen voor de mensenrechten schendingen in Turkije. Onder over de Armeense kwestie en over de Koerdische kwestie. Ah. Inderdaad, het is allemaal leuk dat er over economische belangen worden gesproken. Dat is allemaal prima. Maar wij willen graag gewoon aandacht vragen voor de mensenrechten schendingen. Ja, want inderdaad, het wordt best wel gevierd. Hè? Sinds de Turkse premier op bezoek is, de handelsrelatie. 400 jaar, er wordt echt feest gevierd. Waarom voor jullie nou niet? Nou, in Italië dat is allemaal prima, maar je wil graag ook gewoon vieren. Het is alleen maar, ja, aan de ene kant ja, geld moet rollen, dat is prima. Maar eh, bij, bij economische belangen moet je zeker de mensenrechten schendingen of andere. Uh, ...andere rechten van, van, van, van mensen, die moet je niet vergeten... ...en je moet juist bij, bij economische belangen ook dat soort kwesties gewoon ter sprake brengen... ...en wij vragen daarom de Nederlandse regering om dat, dat soort dingen gewoon op tafel te leggen. En wat willen jullie dan van de Turkse regering? Uh, nou, dat is dan uh, ten eerste uh, in het kader van de Europese, um, Europese lidmaatschap uh, ...echt vooral uh, aandacht vooral uh, voor, voor de Koerdische kwestie... Vooral al die feiten uit het verleden over de Armeense genocide... en de huidige situatie een, een, een duurzame en vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie. En waarom moet de Turkse regering deze genocide dan erkennen? Het is al lang geleden, zeggen sommigen. Dat is, dat is waar, maar dat, dat kun je gewoon zeggen over allerlei zaken. Maar eh, als Koerdische gemeenschap vinden wij gewoon heel, heel belangrijk dat men eerst... Eh, echt een, een, een, een rekenschap moet afleggen met het verleden. Dus die genocide op de Armeniërs is heel belangrijk. Zonder dat men gewoon een schone laai hebt... kun je niet beginnen over de mensenrechten in Turkije. Dus als Koerdische gemeenschap vinden wij belangrijk... dat eerst over het verleden wordt gesproken. Mm -hmm. En vervolgens kun je gewoon over de huidige situatie hebben. Dus echt een schone lei. vinden wij gewoon echt... eerst de Armeense genocide en dan over de, over de rechten van de mens... En natuurlijk daaronder ook Koerdische kwestie. Er is momenteel ook een kort geding gaande over het protest van vandaag. Waarom mochten jullie niet op het plein in Den Haag demonstreren van de burgemeester? Nou, dat is ons ook, ook, ook, ook niet, niet helemaal duidelijk. Maar wij hebben begrepen dat het te maken heeft met, met de veiligheid dergelijke. Maar eerst was er een afspraak met de politie met een beperkte aantal op het plein. Maar uh, later is het gewoon afgewezen mm -hmm. en daarom zijn we gewoon naar de rechter gestapt. Wij vinden, pers uh, wij vinden dat het een, een, een, een basisrecht is, dat wij, dat wij gewoon mo moeten protesteren. Wij wachten even de uitspraak van de rechter. Het is om negen uur waarschijnlijk, of uh, uh, tot uiterlijk tien uur. En dan gaan wij kijken, kijken wat doen. Dus als, als het een nee wordt, dan gaan wij waarschijnlijk de, dat ook gewoon als protest uh, niet doen. Want, uh, wij wilden heel graag op het plein, maar als het, als het niet, niet, uh, niet wordt toegestaan... dan gaan wij ook als protest niet demonstreren. En denken jullie dat je een vuist kunnen maken? Gaat het lukken? Stel je voor je mag protesteren, gaat het wat opleveren, denkt u? Uh, uh, wij denken van wel, dus je moet toch altijd gewoon je stem laten horen. Ook al is het Japan heel beperkt. Onder oh, oh, ja, uh, uh, de invloed van al die miljarden of uh, al die grote bedragen... Wij vinden toch dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat het geweten van, van, van de mensen en van, van de Nederlanders... dat, dat men gewoon echt toch gewoon daarnaar zal luisteren. Dat, daar geloven wij in. Nou, u laat uw stem natuurlijk nu sowieso horen. Vindt u trouwens gewoon in beginsel dat Gül, president Gül, wel welkom is hier? Ik vind het wel. Hij is altijd welkom. Maar toch uh, hij moet gewoon uh, daaraan herinnerd worden. En men moet gewoon zowel op het niveau van de regering als ze uh, op, op bilaterale betrekkingen altijd daar aandacht om vragen... maar uh, hij is sowieso altijd welkom. Oezer de Simi, een van de Koerdische organisatoren dus van de protestactie in Den Haag vandaag. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. U luistert naar Nu al Wakker op Radio 1. Het is één minuut over half zes. Tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Bastiaan Nachtegaal. Alarmfase geel in Mexico. De vulkaan spuwt daar al sinds dit weekend vuur. En Twee uur geleden is het alarmniveau verhoogd. Er zijn scholen in een straal van 12 kilometer gesloten... en er worden voorbereidingen getroffen voor evacuaties. De bewoners krijgen het advies hun ramen en deuren gesloten te houden daar. Als het aan PVV-kamerlid Richard de Mos ligt... mogen de inwoners van Zeeland binnenkort hun stem laten horen... in een referendum over de Hedwiegepolder. Minister Bleker van Landbouw wil de polder gedeeltelijk onder water laten lopen. De mos is er zeker van dat de bevolking tegen zal stemmen en hoopt dat het referendum Blekers plannen zal dwarsbomen. In Den Bos heeft een zevenjarig jongetje een geweer gevonden. De luchtmobiele brigade was het geweer vergeten na een oefening. Het ventje legde het meterlange geweer bij zijn vader in de tuin. Die schrok zich rot en waarschuwde de politie. En dan beursnieuws. De Japanse beurs is goed bezig. Groene cijfers op de borden. Taart met stokjes in Japan. Want de Nikkei staat 1,67% in de plus. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bastiaan Achterhaald. Ja, taart met stokjes hoorde ik al. Kijk, tijd voor feest. En we hopen ook dat het op weergebied goed wordt vandaag. Daarvoor bellen we met onze uh, weerman Stijn van Antwerpen. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet het weer op deze vroege 18 april? Nou, ook vandaag hebben we weer te maken met buien. Nou, in de ochtend dan denk ik eerst nog wel wat zon, maar later opnieuw weer buien met kansen op onweer en de Hageltemperatuur. Ja, die ligt dan wel weer wat hoger met zo'n 11 tot 12 graden, maar morgen ligt die nog wat hoger. Dan wordt het zo'n 13 tot 14 graden in het binnenland, maar ook dan kans op enkele buien met ook daarbij weer een klap onweer en zelfs wat hagel. Nou, daarna blijft de temperatuur op en rond normaal, wel met een lichte stijging. En dat zorgt ervoor dat we volgende week eens uit konden komen op zo'n 15 graden. Of misschien zelfs wel meer. Kijk, en misschien zelfs al meer komt de lente eindelijk terug eind april? Nou, er zit wel wat stabilisatie in. Dus dat betekent dat de hoge rug, uh, ja wel wat gaat toenemen. En dat is vrij normaal voor, uh, voor eind april. Wel wat laat, maar. Um... Ja, we zaten al eenmaal in een, uh, in een hard, uh, wat hardnekkig patroon. En dat zorgt er gewoon voor uh, ja, wisselvallig weer. Wat, uh, ja, wat eigenlijk gewoon niet aan de orde hoeft te zijn. Ja, April doet wat hij wil. Dankjewel Stijn van Antwerpen en tot volgende week. Goed nieuws, ook voor de fruitboeren natuurlijk... want die hebben geen fors meer aan de grond op deze manier in ieder nou, geval. Inderdaad. Eh, ook vanmorgen hebben we hier een gast in de studio bij Nu wakker op Radio 1. Vandaag is dat de voorzitter van de Nationale Jeugdraad, Andrea Bos. Volgende week organiseert de Raad het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Maar wel, ja, jullie doen toch eigenlijk nog veel meer, Andrea? Ja, eigenlijk hè, wat ons doel is dat jongeren in Nederland de kans krijgen... zich te ontwikkelen, te ontdekken waar ze zelf goed in zijn... en we organiseren allerlei projecten om dat mogelijk te maken. En het Nationaal Jeugddebat is daar één voorbeeld van... Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de jongerenvertegenwoordigers. We hebben acht jongerenvertegenwoordigers die de Nederlandse jongeren vertegenwoordigen bij de VN of in Europa. Of we zijn actief in jeugdzorginstellingen. Het is, uh, ja, We zijn eigenlijk overal. En die jongerenvertegenwoordigers, die, die kijken jullie dan de hele tijd op de vingers? Dat ze het een beetje goed doen? Nou, nee, zij hebben een eigen mandaat hè, namens de Nederlandse jongeren. Dus mm -hmm. zij uh, gaan het land in spreken per jaar duizenden jongeren over wat er speelt. Uh, internationale thema's. En nemen dat vervolgens mee naar de VN. En jij bent zelf iets ouder dan de mensen die gaan debatteren bij het debat volgende week. Hoe zit dat met de medewerkers van de organisatie? Zitten er daar ook oudjes bij of zijn het echt alleen maar jongeren? Het zijn bijna alleen maar jongeren. Ja. <laughs> en jij bent zelf 22. Uh, en de rest van het bestuur? Uh, de rest van het bestuur, ik geloof dat de jongste 20 of 21 is en de oudste is 25. Kijk, het is echt een jonge ploeg dus. Ja, klopt. En, maar je hebt het ook over, over, ook over die vertegenwoordigers. Maar naar wat voor bijeenkomsten gaan ze dan? bedoel, ze gaan bijvoorbeeld naar de VN, maar wat doen ze daarvoor dan? Hoe kom je daar terecht? Hoe je daar terecht komt. Ja. De, jongerenvertegenwoordigers, de jongerenvertegenwoordigers naar de VN worden verkozen door een heel verkiezingstraject. Dus ze gaan het land in om stemmen te verzamelen, zodat zij jongerenvertegenwoordiger kunnen worden. En vervolgens gaan ze dan naar de algemene vergadering in september en daar mogen ze spreken. De andere jongerenvertegenwoordigers worden door de lidorganisaties van de NJR verkozen. En de jongerenvertegenwoordigers duurzame ontwikkeling gaan bijvoorbeeld in juni naar de klimaat, of de duurzaamheidstop in Rio de Janeiro. Hoe serieus worden ze genomen? Ze worden zeker serieus genomen. Ze spreken natuurlijk heel veel jongeren en kunnen daarmee gewoon zeggen van hey, dit, dit is wat er speelt. En het is, het beleidsmakers vinden het over het algemeen belangrijk om te horen wat, wat de Nederlandse jongeren willen. En wat zijn nou de verschillen van jullie organisatie hè? Met, dat, met die club van, van het uh, bestuur? Met bijvoorbeeld een, een studentenorganisatie? Het belangrijkste verschil is dat een studentenorganisatie, nou de naam zegt het in feite ja. al, zich richt op studenten. En wij ons richten op jongeren in principe tussen de 12 en 30 jaar. Dat is, ja, dat is het belangrijkste. En ja, is het bij ons ook, hè? we richten ons niet specifiek op jongeren die al geïnteresseerd zijn in maatschappelijke thema's, maar eigenlijk op alle jongeren. Dus maar jullie strijden, neem ik aan toch ook wel vaak voor dezelfde doelen? Voor een deel wel, want alles wat er op dit moment gebeurt in het onderwijs... langstudeerdersboeten, nou, dat heeft ook mm -hmm. mogelijke gevolgen voor, voor lidorganisaties van NJR. Maar studentenorganisaties zijn vaak niet bezig met dingen die spelen in de jeugdzorg... of zijn niet bezig met een Nederlandse stem laten horen bij, hè, bij de VN. Mm -hmm. Dus wij hebben in feite een bredere doelgroep en bredere doelen dan, dan studentenorganisaties. Er was een minister in Jeugd en Gezin, Rauwvoet. Die is er nu niet meer, die post. Uh, wat betekent dit nu al voor het jeugdbeleid van Nederland? Nou, dat betekent in ieder geval dat we extra goed moeten opletten dat de koers die is ingeslagen door Rauwvoet... en die koers is hè, dat je jeugdbeleid positief moet zijn, uit moet gaan van de kracht van jongeren... en niet van de problemen die ze kunnen veroorzaken. Dat we er goed op moeten letten dat die koers ook, ook ja, voortgezet blijft worden. Maar we zijn wel hè, positief daarover omdat de staatssecretaris Veldhuizen van Zanten ook zeker het belang ziet van positief jeugdbeleid. Dus wat dat betreft uh, ja, lijkt dat hoopvol. En welk punt gaat jou nou het meest aan het hart? Jeugdzorg gaat me heel erg aan het hart. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren het daar goed hebben. Maar tegelijkertijd ook, we zien bij jongerenorganisaties in Nederland... dat ze het steeds moeilijker hebben, ook in de bezuinigingen... om hun eigen financiële plaatje rond te krijgen. Mm -hmm. En ook dat vind ik heel belangrijk, dat zij wel uh, ja, kunnen blijven bestaan... en niet al te veel last gaan hebben van, uh, van de crisis enzovoort. Zometeen gaan we het nog even hebben over het jeugdklimaat in Nederland. Uh, hoe dat eigenlijk is. Dus blijf nog even zitten, Andrea. Um, en straks ook nog het ondernemersontbijt en we nemen de tijdschrift heeft even met u door maar nu eerst en Speed of Sound 300 meter per seconde? 300 meter per seconde volgens mij. De Speed of Sound, je hoort de Coldplay bij Nu al wakker op Radio 1. Hartig of zoet, een omelet of een uitsmijter. Het zijn een beetje de standaard overpijnzingen bij het ontbijt. Daar heb ik ook wel een beetje zin in, zo op de vroege ochtend. Maar bij ondernemersontbijt in Den Haag vandaag zullen er andere discussies worden gevoerd. In Madurodam schuiven over een paar uur een hoop ondernemers met elkaar aan tafel. Eén daarvan is Melanie Lodder van het adviesbureau Bedrijf Job Lane. Goedemorgen. Ja, een hele goede morgen. Allereerst heeft u wel trek? Ik heb, uh, ja, nou op dit moment nog niets, niets maar uh, ik denk over twee uurtjes wel. <laughs> heeft u echt nog geen trek en ontbijt, zo kort voor zes? Uh, nou, niet echt. <laughs> <laughs> nou, en tijdens het nee. ontbijt, dan heeft u nu nog geen trek en ontbijt, maar zo meteen dan hè, is het echt een ontbijt. Ja, en dan gaat u toch al discussiëren over zaken. Waarom gaat u? Klopt. Waar ik over ga discussiëren? Nee, nee, waarom gaat u? Waarom ga ik? Uh, nou, ik vind het altijd heel interessant om mede-ondernemers te ontmoeten. En, uh, ja, we hebben elke keer een ander thema. Dit keer is het uh, thema toerisme. Uh, parkeerbeleid in Den Haag. Uh, wordt ook in uh, Madurodam gehouden. En het is gewoon heel interessant om met andere ondernemers hierover te praten... De marktsituatie in Den Haag en hoe wij daarop in kunnen spelen. Dus daarom vind ik dat zelf heel interessant om daarbij aanwezig te zijn. En is dat dan een soort debat onder het ontbijt? Of kun je individueel met andere ondernemers over dat beleid gaan praten? Hoe ongedwongen is het? Het is zeer ongedwongen, uh, dat wil zeggen er wordt in eerste instantie ook iemand uitgenodigd, een gastspreker die ook iets gaat zeggen over het parkeerbeleid en het toerisme in Den Haag. Uh, maar daarnaast is het gewoon ook van belang om dit soort uh, evenementen te organiseren in Den Haag om mede-ondernemers te ontmoeten. En uh, ja, om, om van gedachten te wisselen. Uh, om natuurlijk zaken met elkaar te doen. Te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen als organisatie. Uh, en daarop in te spelen. Dus daarom vind ik altijd heel erg leuk om daar naartoe te gaan. Aan, aan uw reactie te horen, heeft u ook al vaker meegedaan aan dit ontbijt? <laughs> ja, klopt helemaal. Ja. Nou, niet specifiek aan dit ontbijt. Maar inderdaad, uh, ik heb donderdag ook weer een, uh, een ontbijt uh, op het programma staan om 8 uur. Uh, dus er zijn diverse. Netwerkbeenkomst in Den Haag en omstreken waar ik naartoe ga. Klopt. En wat wordt er besproken tijdens zo'n ondernemersontbijt? Uh, nou in dit geval, heel specifiek vandaag, is, uh, ja, wordt dan dat specifieke thema uh, behandeld. Hè? Toerisme uh, is elke keer een ander thema, maar uh, ja, vaak is het gewoon zo dat er een gastspreker wordt uitgenodigd. Uh, gaat het of over de, de arbeidsmarktsituatie of uh, gewoon de economische situatie, hè? hoe gaat het in Den Haag en omstreken... En dat kan heel divers zijn. Um, ik ben uh, een maand geleden naar een ontbijt geweest. En daar ging het over ondernemen in 2020 in Den Haag. Dus uh, ja, dat is een hele specifieke thema. Waar, waarom is dat elke keer bij het ontbijt dan? Zijn er zoveel ontbijt? Is dat het enige moment waarop ondernemers tijd hebben voor, uh, om, ja, om zoiets nou, te spreken? Ik, ik denk het wel. Het is natuurlijk heel zinvol om ochtends uh, te ontbijten. En ja, in een ongedwongen sfeer uh, met elkaar uh, ja, van gedachten te wisselen. Um, en anders kost het inderdaad tijd, um, want als je het na 9 uur zou doen, ja, dan, de mensen hebben tegenwoordig al veel weinig tijd, dus dan kun je het toch in je eigen tijd doen. En, en wat levert zo'n ontbijt nu op, waarom gaat u daarheen? wat, wat levert het iedere ondernemer op? Um, nou, in ieder geval zinvolle contacten, um, dat wil zeggen uh, ja, een uitbreiding van je, van je eigen netwerk. En uh, ja, het is een soort uh, relatie die je opbouwt voor de lange termijn. Uh, ik ben al zelf werk van mijn uh, werving- en selectiebureau. Uh, en ja, Wij doen dat heel specifiek om ook te kijken... Hè, uh, hoe staan andere, onder andere ondernemers erin? Uh, ja, hoe gaat het met hun organisatie op dit moment? Uh, wat kunnen wij voor hun betekenen? En Daarom vind ik het zelf heel zinvol om naar dit soort uh, events te gaan. Nou, zometeen over twee uurtjes begint het ondernemersontbijt in Den Haag. Ondernemer Melanie Dollar, dank u wel en uh, eet smakelijk alvast. Oh, Oké, okay, dankjewel. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. Het is woensdag, dat is de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. En we beginnen met nieuwe revue. Derksen en Gené maken een EK-CD. En de nieuwe revue is erbij. Daarom staat er ook met grote kapitalen op de cover. Harry in de studio. De besnorde Derksen geeft toe een grafhekel te hebben aan de meezingers. Maar dit mag de pret uiteraard niet drukken. Ook had Lil nogal last van afkiksverschijnselen tijdens het opnemen van het album. Want roken in de studio van muziekproducent Ferdi Bosch is ten strengste verboden. Hij was gerry in New Kids en nu rijdt hij op de taxi met Lauren Vester... in het nieuwe programma Lauren en Tim zijn de Bob. De nieuwe revue heeft deze week een interview met Tim Haars. De 30-jarige televisiemaker noemt zichzelf een druk mannetje. Voor file achterwerk neemt hij nu een nieuwe serie op van En We Gaan Nog Niet Naar Huis. Maar Tim's acteerkriebels zijn ook nog niet weg. Het liefst speelt hij morgen alweer in een nieuwe film. Alles wordt anders en toch ook weer niet opent HP de tijd. Ze brengen deze week hun laatste editie uit als weekblad, maar ze gaan wel door als maansblad. Deze week staat HP in het teken van metamorfoses, te beginnen met zichzelf. Daarnaast ook metamorfoses van puurmeisjes, muzikanten, topsporters, maar ook van bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Met zijn transformatie van Marxist tot LPF-lijsttrekker staat Fortuyn in een lange traditie van politieke regenaten... Ook is deze week in HP te lezen hoe het afloopt met Ernest Quist... de minister van het kleinste en minst belangrijke departement. En legt voetbaljournalist Henk Spaan uit hoe je mooi leert schrijven over sport. Criminelen binnen zes uur veroordelen, kan dat? Vrij Nederland zoekt het uit. Sinds een paar jaar wordt in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Den Bosch geëxperimenteerd met de zogeheten ZSM-aanpak. Zo snel mogelijk. Het lik op stuk beleid van het kabinet houdt in dat eenvoudige strafzaken met eenvoudige bekennende verdachten zo snel mogelijk door de officier van justitie op het politiebureau kunnen worden afgedaan. Het liefst al binnen zes uur. Zoiets is goedkoop, maar is het ook effectief? Die vraag stelt Vrij Nederland. Spreekt jouw kind al Mandarijn? Of Frans, of Engels tenminste. Vrij Nederlands schrijft over de zin en onzin van het tweetalig onderwijs. Al spreken ouders vaak zelf alleen Engels of Nederlands. Het is een teken van status als je kind een tweede aparte taal spreekt. Dus gaat het ook gebeuren. Maar vaak wordt onderschat dat je pas een taal echt leert kennen... als je volledig wordt ondergedompeld. En dat gaat centen kosten. Tot zover de weekbladen bij Nu Al Wakker. Radio 1 Omroep WNL. Bij ons in de studio ook nog steeds een gast. Want volgende week organiseert de Nationale Jeugdraad... het Nationale Jeugddebat in de Tweede Kamer. Vandaar dat voorzitter Andrea Bos vanmorgen bij ons de gast is. Hoe, hoe is het nu? We gaan het even over het jongerenklimaat hebben. Hoe is het nu om als jongere in Nederland te zijn in 2012? Nou ja, volgens mij voor heel veel jongeren goed. Uh, krijgen we in Nederland heel veel kansen. Is het, we zijn kinderen in Nederland bijna de gelukkigste van deze wereld. Maar tegelijkertijd liggen er zeker uitdagingen. En is het wel zaak, hè, dat waar we het net ook al even over hadden... dat jeugdbeleid erop is gericht om jongeren die kansen te bieden. En niet alleen de problemen op te lossen die, uh, die er soms kunnen zijn. Want je hebt het over de uitdaging. Wat voor uitdaging? Uitdagingen uitdaging voor jongeren, op, voor jongeren ja, die zijn natuurlijk heel breed. Het is, als jongeren moet je opgroeien, hè, ga je naar school, woon je in een omgeving... en dan is het heel belangrijk dat je nou ja, goed de ruimte krijgt om jezelf goed te ontwikkelen. En dat in een omgeving van crisis. Veel EU-landen worden momenteel ook geteisterd door jeugdwerkloosheid. Krijgen jullie daar ook al klachten over? Nou, op dit moment, hè, ook jeugdwerkloosheid is in Nederland een probleem, hoewel het niet zo erg is als in andere Europese landen. En het is zeker een punt van aandacht. Uh, en we hopen ook zeker dat dat, dat niet vergeten wordt in uh, het oplossen van de crisis, dat jongeren wel een, ja, een baan moeten kunnen vinden. En dat zij toch een kwetsbare groep zijn die veel met tijdelijke contracten werken, daarmee niet de zekerheid hebben die heel veel uh, ja, ouderen wel hebben. Heb je het idee dat jongeren dat merken? Zijn ze zich ervan bewust? Um, dat wisselt heel erg. Uit onderzoek wat we hebben gedaan, blijkt dat eigenlijk uh, heel veel jongeren wel het gevoel hebben dat ze straks gewoon een baan kunnen vinden. Uh, dus maken ze zich niet heel veel zorgen om hun eigen toekomst op de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd maken ze zich wel zorgen om die economische crisis. Is dat ook naïef om te denken dat het met hunzelf wel goed komt? Misschien, maar het is ook wel weer een gezonde, gezonde houding, denk ik. Je bent zelf ook jong, je bent 22 jaar, je bent de voorzitter van, de, van, deze, van het bestuur. Ben je nou zelf ook nerveus of je nou later een goede baan krijgt? Um, nou ja, Ik ben wel heel benieuwd hoe dat straks gaat als ik ben afgestudeerd. Maar ja, ook ik ben daar misschien naïef en, en positief. Maar ik geloof ook wel dat dat vast wel, uh, vast wel goed komt. Positief blijven is ook wel de toekomst, denk Precies, ik. Precies. Ja. Laten we het nog even hebben over het jeugddebat. Het Nationaal jeugddebat. Het is aanstaande maandag. Kun je nogmaals vertellen wat er gaat gebeuren? Ja, aanstaande maandag zitten er 150 jongeren in de Tweede Kamer... die in gesprek gaan met bewindspersonen, minister, staatssecretaris... over voorstellen op het gebied van agressie tegen mensen met een publieke taak... de economische crisis, uh, duurzaamheid in het onderwijs... en perspectief op de arbeidsmarkt. En hopelijk kunnen zij de bewindspersonen overtuigen... met hun voorstellen aan de slag te gaan. Want er zitten mooie namen tussen. Verwacht je heftige discussies? Ongetwijfeld. Ja, tussen wie? Nou, ik denk dat dat in elk debat kan zijn. Het leuke van jongeren is dat ze ook uh, niet altijd de noodzaak voelen politiek correct te zijn. En dat kan uh, ongetwijfeld op alle vlakken interessante discussies opleveren. Ja, maar jij hebt natuurlijk ook een voorzittersfunctie. Je hangt er eigenlijk al een beetje tussenin, tussen de jeugd en de politiek, zou je kunnen zeggen. Dus nou wil ik eigenlijk wel weten, heb je eigenlijk een tip voor de politici? Of voor als ze met de jongeren in debat moeten? Stel dat ze zitten te luisteren. Ik denk wat gewoon heel erg belangrijk is dat je echt luistert naar wat jongeren te zeggen hebben en het serieus neemt. Uh, en niet denkt van ja, het zijn jongeren, ze weten toch, uh, toch niet waar ze het over hebben. En ook dan krijg je uit jongeren alleen maar de beste input. Wat, wat je eigen beleid ook weer kan versterken. Heb je er zin in? Absoluut. <laughs> heel erg goed. Andrea Bos, voorzitter van de Nationale Jeugdraad, bedankt voor je komst in de studio. En veel succes. Aanstaande maandag bij het Nationale Jeugddebat in de Tweede Kamer. Ja, bedankt. Het is nog even wennen, maar sinds kort vormen de BES-eilanden... oftewel Bonaire, Sint-Eustatius en Saba bijzondere gemeenten binnen Nederland. Sinds deze eilanden gemeenten zijn van Nederland... valt de gezondheidszorg en de welzijnszorg... onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Op dit moment is de minister Edith Schippers op werkbezoek op de eilanden... om met eigen ogen te zien hoe de gezondheidszorg ervoor staat daar. Gelukkig heeft ze ook nog even tijd om met ons te spreken... Goedemorgen, excellentie. Goedemorgen. Uh, u, had vast niet, uh, ja, u had vast niet gedacht dat u dit soort exotische werkbezoeken uh, mocht gaan doen toen u de functie aannam. Nee, uh, en ik had me ook niet gerealiseerd dat ik hier uh, net zo verantwoordelijk ben voor de volksgezondheid hier als voor de volksgezondheid in Nederland. Waart u dat zorgen als u dit zo zegt? Nee hoor, want uh, inmiddels weet ik dat en we werken er uh, al anderhalf jaar heel erg hard aan om de uh, volksgezondheid en de gezondheidszorg hier op een hoger pijl te krijgen. Ja, want in de nieuwe gemeente moeten dezelfde regels en voorzieningen gelden als in Nederland. Is dat al het geval? Nee, alleen al doordat het eilanden zijn, Saba en sint Eustatius, waar ik gisteren en vandaag ben, dat zijn eilanden. En dat betekent dat als je iets meer nodig hebt dan een goed, uit, uh, uh, goed uitgeruste huisarts, dat je al heel gauw van het eiland af moet. Ja, en dan heb je al heel gauw iets van een helikopter nodig. En wat ontbreekt eraan daar dan, nou, behalve heb, een helikopter? Je hebt natuurlijk niet zo'n uh, be zo grote bevolking. Dus je moet heel goed kijken... wat kun je voor de bevolking op het eiland zelf doen? Mm -hmm. uh, hoe kun je dingen delen? Bijvoorbeeld uh, VU AMC uh, heeft op Sint Maarten... wat hier niet zo ver uh, vanaf ligt, mm -hmm. um, een samenwerking. En dat betekent dat verschillende specialisten... Nou, de ene dag op het ene eiland uh, spreekuur hebben... en de andere dag op het andere eiland spreekuur hebben. En zo deel je, als het ware, uh, de specialisten met elkaar. Dus ja, als je op een eiland zit... moet je gewoon wat creatiever zijn om toch die zorg... Uh, op een hoger niveau te krijgen. U bent, uh, heeft verschillende werkbezoeken al afgelegd. Wat heeft u tot nu toe gezien? Uh, heel veel eigenlijk. Uh, uh, ik ben naar uh, het kleine ziekenhuis. Je zou eigenlijk moeten zeggen een, uh, een goed uitgeruste huisartsenpost geweest op Saba. We zijn bij de uh, jeugd- en uh, gezinspost geweest. We zijn naar het zorgkantoor geweest. Uh, we hebben het Kruifkort daar gezien, het grootste van de wereld. Een prachtige voorziening, mede uh, gefinancierd door uh, de Kruif Foundation, maar ook door VWS. Uh, op uh, Sinterstages heb ik ook het ziekenhuisje gezien. Uh, ik ben... En bij beide eilanden ook naar de verzorgingshuizen geweest, dus daar de ouderenzorg. zorg. Dus ja, we proberen alle zorg achter elkaar hier toch te bezoeken. En als u dit allemaal zo bezoekt, hoe zijn de voorzieningen daar? Nou, ik moet zeggen dat er uh, behoorlijk wat achterstanden zijn ingehaald. Ik vind dat er een grote progressie is gemaakt, maar het is nog niet op Nederlands niveau. Uh, ik weet ook niet of we dat gaan halen op de eilanden. Uh, want zoals gezegd, ja, daar wonen gewoon wat minder mensen. Dus nee. daar kan je niet een echt ziekenhuis openhouden. Uh, maar we maken wel uh, grote voorsprongen. Uh, we hebben nu ook verlichting aangelegd uh, voor, voor de helikopter... zodat die kan landen en kan opstijgen in de nacht als er een emergency is... Uh, ik heb een acute zorgpost geopend op Saba, waarin je ja, alles wat je uh, direct nodig hebt als iemand in nood is, is daar aanwezig. Dus mm -hmm. ja, ik vind wel dat we vorderingen maken. U heeft ontzettend veel gezien in zo'n korte tijd eigenlijk, maar is er iets dat u misschien specifiek zorgen baart? Ja, de samenwerking kan beter. We moeten echt uh, proberen dat uh, niet uh, de jeugdzorg en het ziekenhuisje en de ouderenzorg allemaal apart werken. Maar dat zeker als je dit soort voorzieningen open wil houden voor een kleine bevolking, dat we uh, die slagen naar samenwerking maken. Nou, men is daar hier heel druk mee bezig. Er zijn ook allemaal fusie, uh, um, uh, samenwerking en fusieafspraken uh, aan de gang. Dus ik denk dat die slag wel heel hard nodig is. Want hoe komt het dat dit allemaal aparte bedrijven zijn tot nu toe? Nou, voordat het gemeenten waren van Nederland... was het vaak ook eigendom van de, van de overheid hier. En dat is nu allemaal zelfstandig geworden. En dat waren allemaal eigenlijk aparte eilandjes. Uh, en uh, wat de mensen hier nu proberen met steun van ons... is van die eilandjes één organisatie te maken. Zodat de zusters die s'nachts in de verzorgingshuizen... en de verpleeghuizen wachtlopen... dat die meteen de ziekenhuizen meenemen. Want u moet zo voorstellen... in een verpleeghuis zitten hier ongeveer 16 mensen. Mm -hmm. En in een ziekenhuis... Zijn ongeveer nou misschien vijf bedden bezet als het druk is. Dus het gaat helemaal niet om zoveel bedden. En om dat nou apart overeind te houden, dat is echt zonde van het geld. Dat vinden ze hier ook. Dus er zijn drukke bewegingen gaande om het ook allemaal samen beter te doen. En stel dat onze luisteraars nog op vakantie gaan die kant uit. Op welk best eiland kun je nu het beste in het ziekenhuis liggen, liggen volgens u? Ja, nou ja, heel veel eilanden hebben geen ziekenhuis. Eigenlijk hebben we maar een echt ziekenhuis in Bonaire. Maar doordat we de heli, uh, helikopter hier hebben met de verlichting... kunt u ook gerust naar Saba en Sint gaan. Want als er iets gebeurt, dan brengt de helikopter u heel snel naar een goed ziekenhuis. Voelt u zich veilig daar op de eilanden, mocht er wat gebeuren? Ja, ik voel me zeker veilig. Overal zitten goede huisartsen. Er zijn goede verbindingen gelegd. Als je echt hier iets mankeert, hebben we contracten gesloten... met een ziekenhuis in Colombia die echt uh, uh, zorg geeft op Europees niveau... voor een derde van de prijs. Maar we hebben ook een contract gesloten met Guadeloupe. Dat is ook een goed ziekenhuis, een Frans ziekenhuis. Dus u kunt gerust uh, hier naartoe en ik voel me hier ook helemaal veilig. Wat denkt u nu nog op korte termijn verder te gaan veranderen? Nou, ik denk dat uh, je kunt natuurlijk grote plannen maken, maar het uiteindelijk uitvoeren, dat is veel moeilijker. Dus als je, er zijn nog wat nieuwbouwplannen, uh, uh, omdat uh, sommige gebouwen wel heel erg oud zijn. Uh, de elektriciteit in het ziekenhuisje in Saba moet vernieuwd worden, omdat ook nieuwe apparatuur daar weer op moet draaien. Dus voorlopig is hier nog voldoende te, te doen. Nou, uw werkbezoek is ook nog niet voorbij. Morgen gaat u naar uh, Sint Maarten. Wat gaat u daar doen? Nou, Sint Maarten is niet een gemeente van Nederland, die is zelfstandig. En wat we met Sint Maarten willen doen is afspraken maken. Zij werken samen met VU AMC, dus die wisselen specialisten uit. En wat wij graag willen is dat we dat aantal specialisten nog wat uitbreiden... zodat die specialisten naar de eilanden kunnen om daar spreekuur te houden. En dat scheelt weer helikoptervluchten, hm. voor als mensen iets hebben dat ze weer verder weg moeten. Ja, en u gaat natuurlijk ook nog naar het laatste BES-eiland aan het einde van deze week. Naar Bonaire, wat gaat daar gebeuren? Nou, in Bonaire zit een ziekenhuis. Die, uh, daar gaat het erg goed mee. Ik ga daar een nierdialysecentrum uh, openen. Uh, dat scheelt uh, voor een heleboel patiënten... dat zij uh, weer van het eiland afgevlogen moeten worden... om uh, nierdialyse elders te halen. Dus ook daar proberen we de voorzieningen zo te maken... dat de uitzendingen zo beperkt mogelijk zijn. Nou, veel succes daarmee, minister van Volksgezondheid Edith Scheppers. Live vanuit Caribisch Nederland. Dat is dus ook Nederland. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Ik zou best wel eens een keer naartoe willen naar Caribisch Nederland. Engeloo. Het Alleen, is mooi. Ja, maar ik, ik denk niet dat ik er in het ziekenhuis zou willen liggen. Nee, maar ik ben op Bonaire geweest en als je zo'n tropisch klimaatje hebt... Maar als zelfs de minister zich toch wel zorgen maakt? Ja, ze maakt zich zorgen omdat er niet wordt samengewerkt. Maar kijk, als dat natuurlijk komt... En ze hebben natuurlijk nu een helikopter met een lichtinstallatie. Dus mocht jij nou midden in de nacht zo ziek worden, dan kunnen ze jou gewoon met een vliegtuig vanuit Saba ophalen. Nou, we hebben er ook absoluut geen tijd voor. Uh, we zitten, het zit er weer bijna op, uh, nu al wakker dan. Om zeven uur is er wel nog meer WNL, maar dan op tv. Op Nederland 1 is het dan weer uh, vandaag de dag met uh, Eva Jinek. En vanavond om half zeven is WNL weer terug op Radio 1. Avondspits natuurlijk gepresenteerd door Joost Eertmans. Ja, zometeen het Radio 1 Journaal met Marcel Oosten en Lara Renzen. Zometeen eerst het bulletin van 6 uur met Dorot Megens. Wij zijn er volgende week weer van WNL met Nog Steeds Wakker om 2 uur in de nacht. Van dinsdag op woensdag en daarna Nu Al Wakker van 4 tot 6. En verder wensen wij u nog een hele wakkere dag. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.